Jeugd op eigen bieken, een seriehoorspel geschreven door Jan de Vries en geregisseerd door Wim Paul. Oma Madeleine, zegt nu wel gerust, allemaal hè? Ja, Nou, dat Dag, Nou, Madeleine. Opa knuffie, gek. Nou, vooruit dan maar. Opa nog één knuffie. Nou, en oma dan? Nee, oma niet, oma stout. Oma stout? Hm? Waarom, Madeleine? Wat heb ik nog gedaan, mijn hartje? Oma maakt vieze pakjes. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nou, maar dat zal oma nooit meer doen hoor. Wat hebt u gedaan, hoor? Nou, ik heb er vanmiddag voor het eerst spinazie gegeven en daar hield ze nu van. Oh, oh, oh, maar spinazie is erg lekker, hè, mm hoor -hmm. Madlijn. Daar word je erg sterk van. Nou, hm? nou geef maar gauw een kusje. Nee, open oog op, op, geen kusje. Oh, nou, oh jij er ook geen nou, afkeer voor spinazie is diep ja, ingeworteld. Ze kan er geen goed woord op horen. Nou, zeg dan maar dag allemaal. Nou. Dag allemaal. Dag, dag. Nou, kleine schat. Gerard, je slaapt dan, hè? Ja, doe maar heel zachtjes, anders wordt hij wakker. Krijgt hij dan ook een snoepje? Als hij wakker wordt? Ja. Ja, misschien wel. Ja, maar heel zacht, doen. Maar ben jij een boef. Zo. En nou liggen blijven, hè? Ja. Wel rustig, schatje. Drusten, papa. Gerrit. Hé, hey, Maartje. Ben je thuis? Ja, ik ben direct naar mijn kamer gegaan. Zo, vertel eens, hoe was dit ziekenhuis? Oh, kom eens even op mijn kamer. Die huisdokter heeft een angstige goede intuïtie gehad. Wat bedoel je? Nou, toen hij vorige week bij Anneke kwam... toen vroeg ik hem waar hij bang voor was. En toen antwoordde hij... Mogelijk polio. Ja, op dat moment bleek uit niets dat zijn voorlopige diagnose juist was. Je kunt die ziekte pas duidelijk herkennen als de verschijnselen zich openbaren. Maar nou weten ze het zeker. Wat zeg je? Ja, Gert. Het is ontzettend. Anneke heeft kinderverlamming. Het is nu geconstateerd aan haar linkerarm. Wat verschrikkelijk. Uh, en wat nu? Ik bedoel, kan het zich nog uitbreiden? ...kun je bij die ziekte niks van zeggen. Alles kan. Het kan helemaal overgaan en aan de andere kant kan ze... Nou ja, vul zelf maar in. Wat erg. Maar Els en Willem er ook? Ja. Daar ben ik helemaal kapot van. Ze zijn wanhopig. Ja? Ja, dat kan ik me voorstellen. Oh, ik, ik ben er zo van ondersteboven, Gert. Ik durfde niet eens naar binnen te gaan. Je kent Willem niet terug... Ik heb nog nooit iemand zoveel verslagen gezien. Dat is te begrijpen. Ik zou ook niet weten waar ik het zoeken moest als Madeleine zoiets overkwam. Ja, maar toch, ik, ik weet niet, hè. Je zou toch zeggen, Willem en Els, die, die zoeken steun bij elkaar. Maar Willem doet bijna onaardig tegen Els. Zijn ze naar huis gegaan? Ja. Willem wilde eerst niet, maar de dokter heeft hem toch kunnen bewegen... uit het ziekenhuis weg te gaan. Ik denk dat ik maar even naar ze toe ga. Oh ja, doe dat, Gert. Dat wilde ik juist aan je vragen. Ben jij ook thuis, maartje? Um, ja, ja, ik, ik wil hem eerst even opknappen. Ik kom zo beneden, moeder. Ben je nog in het ziekenhuis geweest? Ja. Nou, en? Hoe was het met die kleine schat? Dat zal ik u zo wel vertellen, moeder. Ik kom zo. Ja, ja, dat is goed. Ik zal het vader en moeder maar vertellen, hè? Ja. Dat lijkt me het beste. Ze zullen er niet van kunnen slapen, Gert. Ik zou het toch maar zeggen. Moeder voelde al iets dat er, dat er iets ergens aan de hand was. Anders was ze nooit naar beneden gegaan. Ja, ja daar heb je gelijk in. Ze wil anders altijd meteen het naadje van de kous weten. Nou, kom. Ik ga maar gauw naar Willem en Els. Ik hou het niet uit, Els. Ik hou het gewoon niet uit. Willem, je moet je niet zo overgeven aan je gevoelens. Dus kom tot jezelf, beheers je. Ja, jij hebt gemakkelijk praten. Hoezo? Anneke is toch ook mijn dochter? Wel ja, val maar over een woordje. Neem die tabletje nu in wat de dokter je gegeven heeft, Willem. Nee, ik neem geen tabletje in. Ik laat me niet verdoven. Wat blijft er van Anneke over, Els? Wat voor hoopje ellende vinden we morgen terug? Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat we niet alleen aan het ergste hoeven te denken. Er kan nog van alles gebeuren, ook in goede zin. We kunnen niet anders doen dan bidden. Nee, nee, nee, ik wil niet bidden. Als er geen god is, dan heeft bidden geen enkele zin. En als er wel een god is, dan heeft hij die ziekte veroorzaakt en niemand anders. Zo mag je niet praten, Willem. Mag ik zo niet praten? Van wie niet? God heeft de mensen en de dieren geschapen. Elk beest naar zijn aard staat er in de Bijbel. Ook de bacillen en de bacteriën en de virussen. God heeft Anneke ziek gemaakt en niemand anders. Moet ik dan nu gaan vragen of hij het niet al te erg wil maken? Kom nou. Zeg dat nou niet, Willem. Maar zeg er dan iets tegen in. Zeg er iets zinnigs tegen in. Dat kun je niet. Dat kan niemand. Zelfs geen dominee. Er is ons geleerd Ja, stil maar. Ik weet het precies. Ik heb ook een christelijke opvoeding gehad. Door de val van Adam is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. Dus het komt in wezen hierop neer dat door de zondeval van Adam Anneke nu gestraft wordt. Zo is het toch, hè? Zo is het natuurlijk niet. Nee, natuurlijk is het zo niet. Natuurlijk is God niet verantwoordelijk voor de ziekte van Anneke. En weet je waarom niet? Om de eenvoudige reden dat God niet bestaat, Els. Ik weet hier inderdaad niet steekhoudens tegenover te stellen, Willem. Ik ben net zo wanhopig als jij en. Ik kan mijn gedachten niet ordenen. Ik ben zeker niet in staat tot een theologische verhandeling. Maar ik weet, ik... Ik weet dat je nu onzin spreekt. En jij weet het ook. Als je echt overtuigd was dat er geen God bestond... dan zou je daar niet zo over praten. En dan zou je daar niet zo over opwinden. Dat is een dooddoener. Nee, Willem, dat is geen dooddoener. En dat weet je zelf het beste. Het is niet waar wat ik zo even zei. Ik ben niet even wanhopig als jij... Want ik weet dat God geen vijand is van Anneke, maar dat Anneke ondanks alles in Gods hand is. Maar wat is daar van het resultaat? Wat is van het Gods vertrouwen jou het praktische resultaat, Els? Je hebt al meer dan een week tegen me gezegd dat je op God vertrouwde. Dat God wel voor onze Anneke zou zorgen. Dat zeg ik nog, Willem. Maar is dit vertrouwen dan niet misplaatst gebleken, Els? Als morgen of overmorgen blijkt dat Anneke voortaan als een... Als een hulpeloos wezentje door het leven moet gaan... ...heeft dat vertrouwen van jou in God geen knak gekregen. Zeg deze dingen niet tegen me, Willem. Doe dat niet. Doe dat alsjeblieft. Niet huilen, Els, alsjeblieft. Je begrijpt toch wel waarom ik zo praat? Natuurlijk begrijp ik dat. Jij hebt ook troost en hulp nodig. Het irriteert me gewoon dat jij kennelijk hulp krijgt... ...waar mij de ellende alleen maar groter wordt. Ik ben eerlijk tegen je, Els. Ik zeg geen ding om jou te kwetsen. Ik zeg je eerlijk wat er in me leeft. Dat weet ik toch, jongen. Dat weet ik toch. Wie zou dat kunnen zijn? Dat zou vader misschien zijn, of moeder. Dag, Els. Dag, Gerrit. Heb je het gehoord? ja. Ik heb Maartje gesproken. Fijn dat je gekomen bent. Het is Gerrit, Willem. We zijn nogal overstuur, dat begrijp je. Ja, licht. Dag, Willem. Dag, Gerrit. Ik zal even koffie gaan zetten. Heb je gehoord wat er met Anneke aan de hand is? Wat, wat, wat doe je hier tegen, Gerrit? Ik bedoel, hoe, hoe krijg je die knagende pijn weg? Dit, dit is net zo erg als doodgaan. Ik bedoel, ik geloof niet dat ik nog wanhopiger zou zijn als Anneke gestorven was. Sharon, ja, wat moet ik hier nou op zeggen? Jij hebt ook een enorm verdriet verwerken gekregen, Gerrit. Hoe, hoe, hoe heb je dat gedaan? Ik bedoel, hoe... ja, dat is zo moeilijk onder woorden te brengen, Willem. Ik eh, ik heb dagen en ja, maanden tegen mezelf moeten praten. Kijk eens, Willem. Een mens heeft verstand en gevoel. Jij bent geloof ik een verstandsmens en ik een gevoelsmens. Luister je naar me? Na, naar elk woord, Gerrit. Mijn verstand heeft het van mijn gevoel gewonnen. Dat moet bij jou ook kunnen, Willem. Willem, verdriet is vaak zelf medelijden. En een mens is gauw geneigd een, een beetje te zwelgen in zijn verdriet. Je bent geneigd je eigen verdriet erger te vinden... dan de ellende die dat verdriet veroorzaakt. Wat moet ik doen, Gerrit? Wat is dat nou weer voor een vreemde vraag? Je kunt maar één ding doen. Alles aan God overgeven. Oh, jij ook al. Ik laat me door God niet dwingen om te bidden... Waarom schud je nou je hoofd? Ik heb nog nooit iemand zich zo horen tegenspreken, Willem. Denk je nou eens even in wat je zegt? Ik laat me door God niet dwingen. Wat een onzin. Als God de God is die wij ons voorstellen... dan kun je alleen maar duizelen van zijn grootheid. En welk niet te gewezen durf dan te zeggen... ik laat me niet dwingen. Waarom geloof ik ook niet? Goed, Willem. Dan praten we er nu niet meer over. Als jij zegt dat je niet gelooft, oké. Okay. Maar je vroeg wat je doen moest... Allereerst beseffen dat Els net zo wanhoppig is als jij. En omdat Els jouw vrouw is en jij van haar houdt... ...moet je beginnen om haar verdriet erger te vinden dan jou. Je moet Els helpen. En daarom is het nodig dat je je weet te beheersen. En wat Anneke betreft moet je niet stil blijven staan... ...met wat ze misschien niet meer zal kunnen... ...maar je concentreren op wat ze wel zal kunnen. Een kerel, wees flink. Er moet van jou wat uitgaan. Dat verwacht ik van je. Zowel voor Anneke als voor Els. Ik, ik, ik zal mijn pest doen. Ik zou nog zo graag even naar het ziekenhuis willen. Nee, jij gaat niet naar het ziekenhuis. Jij blijft thuis. Ik ga naar het ziekenhuis. Dan bel ik je vandaar wel even op. Zo. En nou ga jij naar Als. Je bent een fijne vent, Gerrit. Maar wat dacht u er zelf van, dokter? Tja, dat is altijd een vervelende vraag, meneer de Wit. Alhoewel die gemakkelijker nu te beantwoorden is dan aan de ouders. Weet u, ik ben een tegenstander van het geven van valse hoop. Ik zal nooit de situatie gunstiger schilderen dan die is. In een jarenlange praktijk heb ik geleerd dat dat het beste is. Maar nou moet ik bekennen dat ik... Ik soms wel eens overdrijf. Ik bedoel... ...in mijn ijver om de zaak niet mooier voor te stellen dan hij is... ...ben ik nog wel eens aan de pessimistische kant. En dat is natuurlijk ook verkeerd. Wat nu dat meisje betreft. Ik heb goede hoop... ...dat dat nog mee zal vallen. Begrijp u me goed... ...dat zou ik tegen de ouders niet zeggen... ...maar als ik nu hardop denk... ...en ik haal met ziektebeeld... ...en de verdere verschijnselen voor de geest... ...dan ben ik geneigd te zeggen dat we het ergst hebben gehad. En dat dus de verschijnselen van deze gevreesde ziekte beperkt zullen blijven tot de linkerarm. Maar nogmaals, ik sta je niet voorin. Deze veronderstelling komt eerder voort uit een soort gekweekte beroepsintuitie... dan uit exacte wetenschap. Goed, dokter. Ik zal dit hard opdenken van u voor me hou, ik voel me toch een stuk opgelucht. Dat is dan helemaal voor uw eigen verantwoordelijkheid. Maar wilt u me niet verontschuldigen, meneer De Wit? Maar natuurlijk, dokter. Ik ben wel erg blij dat u me te woord hebt willen staan. Nee, nee, dat is vanzelf. Goedenavond. Goedenavond, dokter. Marianne. Wat had een merkwaardige plaats om elkaar tegen te komen. Ja, zeg dat wel. Wat doe jij hier? Ik ben met mijn vader op bezoek geweest. Zo, wat scheelt hem? Ach, ouderdomsverschijnselen. verschijnselen. Hij is achter in de zeventig. Ik mag blij zijn dat ik hem zo lang heb mogen hebben. Is het zo erg? Nogal. Maar vertel eens, wat kwam jij hier doen? Het dochtertje van mijn broer is hier opgenomen. Anneke? Ja. Je bent nog goed op de hoogte. Wat dacht je dan? Maar wat is er met haar? Polio. Oh. Oh. In lichte graad. Wat erg. Ja. Maar ik heb juist van dokter gesproken. Als je het mij vraagt, hoef ik voor Anneke niet het ergste te vrezen. Maar ja, je kunt er nog weinig van zeggen. Ik wens Els en Willem sterkte. Die maakt een vreselijke tijd door. Ga je naar Anneke toe? Nee, ik ben op weg naar huis. Kom, oh, maar dan ga je de verkeerde kant op. Oh ja? Jazeker. Ik kom hier nu al een week, ik weet langzamerhand de weg. Nou, ik zou zeggen. Eh, breng me dan maar naar de uitgang. Kom maar mee. Nu moeten we hier rechtsaf, dan komen we zo voor de uitgang. Het <coughs> <coughs> is wel een doolhof, zo'n groot ziekenhuis. Ja ik moet eerlijk bekennen dat ik er de eerste keer ook niet uitkom. Zo. Zo, hier zijn we er. Ik heb bij de zuster een taxi gebeld, hij zal zo wel komen. Oh. Nou, dan wacht ik even. Ben jij met de fiets? Nee, ik heb de tram genomen. En moet je naar je ouders terug? Ja. Wel, dan kan ik je mooi een lift geven, dan kom ik vlak langs. Nou, dat is dan eigenlijk beter. Dat is toch vanzelfsprekend. Zeg, Gerrit. Ja? Ik heb destijds wel een beetje vreemd gedaan, hè? Wat bedoel je? Dat ik eerst zo. zo enthousiast was over onze kennismaking. En dat ik er. daarna ineens een, een eind aan maakte. Oh, nou, maar. ik neem je niets kwalijk voor Marjan. Je, je kunt jezelf moeilijk dwingen om van iemand te houden. Dat... Dat was het punt helemaal niet, Gerrit. Hm? Wat zeg je? Ik heb het niet uitgemaakt omdat ik niet of wel van je kon houden. Ik heb het alleen uitgemaakt omdat mijn vader het mij onmogelijk maakte met je te blijven omgaan. Jan, Ik... Ja, hoe zal ik het zeggen... Het ouder worden van mijn vader is zo geleidelijk gegaan dat ik er bijna geen erging gehad heb. Het is nu gebleken dat mijn vader niet alleen lichamelijk aftakelde, maar ook geestelijk. Dat hij dingen tegen mij gezegd heeft waar hij niet meer verantwoordelijk voor was. Maar nogmaals, dat is allemaal zo geleidelijk gegaan dat dit niet tot mij was doorgedrongen. Kun je dat begrijpen? Maar natuurlijk, Marianne. Mijn vader heeft tegen mij gezegd... dat hij zonder mijn hulp en zonder mijn toewijding niet kon leven. En hij zag in jou een, een, een soort bedreiging voor zijn bestaan. Natuurlijk geldt en onrechten. Maar hij zag het nu eenmaal zo en... Nou ja, dat, dat, dat maakt het voor mij onmogelijk om... Begrijp je het een beetje? Ja, je wanneer Jan, maar... Waarom heb je dan nooit iets met me over gesproken? Tja, ik weet niet. Het was zo helemaal mijn probleem. En ik zag er geen gat in. En ik dacht... voordat ik mijn vader pijn ga doen... en voor wij ons al te veel onder elkaar gaan hechten... moet ik het uitmaken. Ik heb je erg gemist, Gerrit. Gemist, Marianne? Wat dacht je dan? Ik heb er eerlijk gezegd niets van begrepen. Ik hield al direct van je. En het lijkt me toe dat jij mij ook graag mocht. Heb ik je pijn gedaan? Ja, dat wel, maar dat doet er niet meer toe. Het spijt me. Het spijt me verschrikkelijk. Oh, wacht, daar komt een taxi, geloof ik. Ja, ja dat is hem. Jan, kom mee. Maar toch vraag je je onwillekeurig af, waarom? Dat is de vraag die Willem me ook bij herhaling stelt en... ...waar ik natuurlijk ook geen antwoord op weet. Tja, dat is een vraag die wij eenvoudig niet kunnen stellen, Els. Dat vroeg iedereen zich ook af toen Gerrit alleen bleef, Els. En die vraag komt nagenoeg bij elk verdriet en bij elk lijden naar voren. Maar dan moet ik altijd denken aan dat kleine voorbeeld van het borduurwerk. Het borduurwerk? Ja, ik heb het nog van een onderwijzer op de lagere school... ...dus het is niet erg origineel. Maar ik vind het altijd nog bijzonder beeldend... Als wij kijken naar de achterkant van een borduurwerk... dan lopen daar de draadjes schots en scheef door elkaar. Van die wirwar valt niets te begrijpen. Waarom loopt dat draadje door en waarom breekt dat andere draadje nou ineens af? Maar wij mensen kijken altijd naar de achterkant van het borduurwerk, Els. Tja. Maar ik hoef bij Willem niet met beeldspraak aan te komen, moeder. Die zegt eenvoudig, jij bidt... Jij hebt vertrouwen in God. Waar blijf je nou met dat vertrouwen? En dan weet ik ook niet meer wat ik zeggen moet. Ja, maar Els, ons vertrouwen in Gods leiding houdt toch niet in... dat ons in het leven daardoor niets kan overkomen. Dat is wel een bijzonder naïeve gedachte. En ik kan me ook niet goed voorstellen dat Willem het zo bedoeld heeft. Ach, Willem is helemaal in de war, man. Ja, u moet niet vergeten... Hij is natuurlijk ook erg labiel door al die moeilijkheden op kantoor. Ja, hoe is het daar nu mee? Oh, dat is door Anneke's ziekte voor Willem helemaal op de achtergrond geraakt. Maar dat begrijpen ze op de zaak, geloof ik wel. Vanmorgen belde meneer Ockhuizen op om te vragen hoe het ermee was. Willem was net weg en ik heb toen maar brutaal weggevraagd... of hij een beetje consideratie met Willem wilde hebben. Meneer Ockhuizen begreep het allemaal heel goed... en hij was allervriendelijkst, ik kan niet anders zeggen... Nou, dat is dan een goed teken, hè. Maar kom, ik stap eens op. Ik heb met Willem afgesproken om twee uur voor het ziekenhuis. En ik kom niet graag te laat. Nee, nee, ga maar gauw. Dag, kind. Bel je ons nog even op? Ja, beslist. Dag. Dag. Ik zal je even uitlaten. Dag, Els. Dag, vader. Ik kom vanavond nog wel even naar jullie toe. Graag. We zijn in elk geval thuis. Tot vanavond dan. Vind jij Willem volgen, vrouw? Hoe bedoel je? Je zou toch zeggen... als een mens verdriet heeft of ergens er bang voor is... dan ligt het toch eerder voor de hand dat je... nou ja, om... om hulp smeekt. Maar wat ik zo van Els hoor, dan... dat doet Willem juist het tegenovergestelde. Nee, man, nee, nee, nee. Willem doet niet het tegenovergestelde. Als het geloof voor Willem een afgedane zaak zou zijn... Als hij om hulp binnen onzin zou vinden, dan zou hij er over als niet aanvallen. Nee, nee, Willem is koppig. En Willem aanvaardt niet graag hulp. Ook in het dagelijkse leven niet. En daarom is het heel verklaarbaar dat hij maar niet zo op zijn knieën valt. Maar weet je waar ik erg blij om ben, Gerrit? Nou? Dat God de mensen allemaal individueel bekijkt. En hij kent Willem beter dan Willem zichzelf kent. En als je het mij vraagt... Dan ligt Willem achter die façade van onverschilligheid als een bange vader op zijn knieën.